10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. De Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius staat in Pretoria opnieuw voor de rechter voor de moord op zijn vriendin. Riva Steenkamp. De aanklacht luidt: moord met voorbedachte raden. Volgens de aanklager schoot Pistorius vier keer door de deur van de badkamer waar Steenkamp was. De aanklager verklaarde dat de Paralympier eerst zijn protheses aandeed, zeven meter naar de badkamer liep en vervolgens het vuur opende. Drie van de vier kogels zouden Steenkamp hebben geraakt. Pistorius' advocaat ontkende vanochtend dat er sprake is van moord. Het wordt voor veel mensen met zonnepanelen op hun huis moeilijk om hun investeringen eruit te halen. Omdat de panelen veel eerder kapot gaan dan beloofd. Dat stelt Keuringsinstituut Kiwa, dat de certificaten van fabrieken van zonnepanelen heeft onderzocht. Uit nou, het onderzoek blijkt dat veel van de fabrieken niet aan de eisen voldoen. We hebben uh, het afgelopen anderhalf jaar een heleboel panelen uh, op hun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 Opvallend is dat ook de verkoop in de sterke auto-industrie van Duitsland achteruit ging. De verkoop daalde daar met 9 Eerder werd al bekend dat er in Nederland in januari 30 minder auto's werden verkocht. Die sterke daling had vooral ook te maken met belastingvoordelen die per 1 januari zijn komen te vervallen. Volgens deze auto industrie is het einde van de malaise nog niet in zicht. Steeds meer dat, dat dealers in de problemen komen. Hun winstmarges zijn al, al, al veel kleiner dan, dan andere branches. En er zijn steeds meer faillissementen van uh, dealerbedrijven. omdat ze het boven niet, hoofd niet boven water kunnen houden. Dus het zal uh, toch nog wel meer gevolg hebben dan, dan alleen deze maand januari. Robeco wordt verkocht. Japanse financiële concern Orix neemt Robeco Groep over van de Rabobank. Orix betaalt 1,9 miljard euro voor de vermogensbeheerder. Robeco beheert zo'n 189 miljard euro.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 ANWB-verkeersinformatie. Door een autobrand op de A16 Breda richting Rotterdam... is de hoofdrijbaan dicht bij Knopend Ridderkerk. Er staat een file van 3 kilometer. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort... staat tussen Knopend Hoeverlaak en Leusden 2 kilometer file. En op de A59 Zonzeel richting Os door een kapotte vrachtwagen... tussen Maden en Knopend Hooipolder 4 kilometer. Heeft u wel echt de groene stroom...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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Vermogensbeheerder Robeko in Japanse handen. De Maltese Ridderorde bestaat 900 jaar. Niet de vluchtelingen, maar de vrijwilligers zijn de baas in de vluchtkerk. Zij hebben op dit moment door hun contact met de diakonie en door hun contract met de eigenaar... De macht in handen, dat weten ze. En het ochteltumeur van Mart Smeets, het is bijna 6 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Robeco, de vermogensbeheerder van Rabobank, komt in Japanse handen. Heeft u de hele ochtend al op deze zender kunnen horen? Het Japanse financiële concern Orix betaalt 1,94 miljard euro voor Robeco. Oud-topman van de vermogensbeheerder van de Rabobank, Jaap van Duin. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van deze overname? Nou, of, uh, nu het toch moest gebeuren, is dit wel de beste partij. Uh, want uh, ja, Japanners zijn heel fatsoenlijke mensen. Uh, ze wonen in een gebied uh, wat uh, op zich meer groei vertoont dan, uh, uh, dan het Westen. Dus ik dacht altijd, als het toch moet gebeuren... hoop ik maar dat het een uh, vermogensbeheerder uit, uh, of een partij uit Azië is. Ja. En dat is ook gebeurd. Ja, uh, U hebt jaren met ziel, ziel en zaligheid gewerkt voor dat bedrijf. Um, uh, u zegt, als het dan toch moet gebeuren... had u liever gehad dat het niet zou gebeuren? Ja, natuurlijk. Want uh, kijk, we hebben Holland Financial Center en je moet altijd een, een glimlach onderdrukken als je ziet wat er gebeurt met de uh, partijen in Nederland die daarover gingen. Uh, je zou ironisch kunnen zeggen: ze hebben uiterste best gedaan om Holland Financial Center zo klein mogelijk te maken. Uh, door uh, onderdelen te verkopen, door uh, beleggingsfondsen naar Luxemburg over te brengen. En nu is dit de laatste stap in dat proces ja. waarbij uh, ja, het, het, het, het, de rol van Nederland nog steeds kleiner wordt. Ja. Uh, Roberto werd in 1929 opgericht door een aantal Rotterdamse havenbaronnen. Vermogen uh, 189 miljard euro, althans het beheerd vermogen. Winst 197 miljoen vorig jaar, 50% meer dan het jaar daarvoor. Je zou zeggen, uh, heel China koopt de hele wereld over. Wij zijn Chinezen gebleven. En waarom hebben de Japanners dit gewonnen? Dat weet ik niet. Ik, uh, ik dacht niet, ja, ik, het, het, dat is op zich interessant, want het had ook een Chinese partij kunnen zijn, en dat zou voor Robeco de, de mogelijkheid hebben betekend om ook in, uh, in China producten af te zetten. Dus Oryx vond ik een beetje verrassend. Uh, ik kende het van vroeger, ik heb het nog in belegd toen ik Robeco uh, uh, beheerde. En dat was een uh, consumentenfinancieringsmaatschappij. Ja, een dus autoliesbedrijf het... he, van uh, Ja, nou ja, goed. Ze doen dus eigenlijk een consumentenfinanciering. Dus of je een auto koopt of een consumptief krediet. Het was een fantastische belegging trouwens in de jaren negentig. Ja. Uh, maar ja, dat heeft me wel een beetje verbaasd. Maar goed, zij willen kennelijk... Uh, in Europa uh, voet aan de grond krijgen... hebben het geld ervoor. En ja, dat zo zijnde is dat dit dan wel de beste oplossing. Ja, maar goed, de Chinese economie is booming, nog steeds grote groeicijfers. Terwijl in Japan, hoor ik, de recessie is toegeslagen. Is dit dan voor de mensen die hun geld in dat vermogensfonds hebben uh, belegd, wel de beste oplossing? Nou ja, kijk. Uit Japan kun je redeneren dat, omdat er in Japan zelf weinig groei is, uh, Robeco een grote Europese partij is die, uh, ja, laten we zeggen, hier nog wat kan, kan expanderen. Dus vanuit hun uh, oogpunt bezien, is het niet zo gek om laat ik zeggen, te diversificeren weg van Japan en ook wat belangen elders te krijgen. Ze zitten trouwens ook in, in het Midden-Oosten, dus ze zijn kennelijk bezig om een uh, soort internationaal te expanderen en misschien wel om. Ja, Japan zelf ontlopen. Terwijl omgekeerd ja, er ook in Japan natuurlijk geld beheerd moet worden. En, en wellicht Robeco's stuk daarvan zou kunnen meepakken. Ja, Dus u was wat verbaasd dat het geen Chinezen waren, maar Japanners. Maar u zegt als het dan toch moet gebeuren, dan is dit een goede partij. Ja, ja. ja En dan nog even naar de rol van de Rabobank. Want de Rabobank uh, had Robeco in handen. Moest Robeco verkopen, althans naar eigen zeggen, omdat ze hun reserves moesten aanvullen. Omdat uh, de Rabobank geen beursgenoteerde onderneming is. Dus kunnen niet uh, geld ophalen op de beurs. Dus moet je het dan doen met het verkopen van, uh, uh, uh, van je assets, zou ik maar zeggen. Um, Rabobank blijft nog wel voor 10% uh, uh, belanghouder, aandeelhouder bij de bankactiviteiten van Robeco. Betekent dat ook dat Rabobank voor een deel eigenaar wordt van Oryx? Nee, dus, dus, uh, uh, Rabo of Robeco was voor 100% in, in handen van uh, uh, Rabo. En Rabo verkoopt dus 90% van zijn belang in Robeco en houdt zelfs 10% belang in. Uh, Robeco dus. Ja, ik denk dat dat eigenlijk de uitkomst is van een onderhandeling, want naar mijn beste weten was de intentie van Rabo om alles te verkopen. Uh, en is er dus kennelijk uh, ja, in het proces een, een andere oplossing uh, gekomen uh, waarvan dit de uitkomst is. Ja. Er speelt natuurlijk ook mee dat Oryx wilde wel uh, de zekerheid hebben dat klanten niet bij Robeco zouden weglopen. En er zijn natuurlijk veel Rabo-klanten bij Robeco. dus misschien is dit een manier om ook een beetje te verzekeren voor de koper uh, dat, dat die belangen niet geschaad worden. Nee. Is de overname eigenlijk definitief of moeten er uh, andere partijen nog hun stempel, handtekening en akkoord aan nee, geven? Nee, dit, dit kan gewoon doorgaan. Dat, uh, nee, dit, kijk, dit, het, het, het, het bezwaar is: het heeft ontzettend lang geduurd, dus op zich. De kanttekening moet je wel maken dat uh, dit toch ook uiteindelijk niet gunstig is voor Rabo dat ze het zo lang hebben laten duren. Want ik weet van allerlei partijen uh, die wel met Robeco Zee wilden gaan, maar wachten omdat onzeker zou zijn. Onzeker was wie de koper zou zijn en wat of hun belangen dan nog wel waardig zouden worden. Dus het heeft veel te lang geduurd. Uh, Robeco heeft daardoor opdrachten gemist. En gelukkig dat het nu eindelijk besloten is uh, en je weer uh, vooruit kan gaan uh, kijken. Ja, heeft het de uh, Rabobank dan zelf ook nog veel geld gekost omdat het zo lang ja, heeft geduurd? Ja, dat weet je niet, maar hoe langer het duurt, hoe minder het is. Het, dit had bij wijze van spreken al in september, uh, toen, toen was het al een soort finale ronde. Toen waren er drie partijen over. En dat heeft dus nog steeds ja, daarna vier, vijf maanden geduurd. Dus dat is gewoon niet gunstig geweest voor uh, Robécon en daarmee ook niet voor de, voor de verkoper. En waarom heeft het zo lang geduurd eigenlijk? Ik zou het niet weten, want uh, het gonzal. Er waren maar drie partijen over. Dus uh, ja, dat, dat, de, de, de meneer Brugging van Rabo zal dat beter weten dan ik. Ja. Uh, maar het heeft heel lang geduurd. Goed, resumerend. U zegt het is op zichzelf een goede partij, de Japanners. Ja. Het verbaast u ook dat de Chinezen het niet hebben overgenomen? En u heeft gezegd het uh, duurde allemaal veel te lang. En dat is slecht geweest voor Robeko, want hij ja. heeft daardoor opdrachten ja. misgelopen. Ja, ja. Jaap van Duin. Het was helder. Oké. Okay. Hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Fijne dag. Ja. Honger, kou, ziekte. Sommige mensen noemen het een dierentuin, anderen noemen het een gevangenis. De Amsterdamse vluchtkerk is onbewoonbaar. Het is niet een prettige plek. Wie is er verantwoordelijk? Er zijn een paar van die, wij gaan even Afrikaantjes helpen, types geweest. En hoe nu verder? Ik geloof daar niet in. Deze week in Karo, Goedemorgen Nederland. Kabaal in de kerk. Ja, de mensen die nu in de vluchtkerk zitten zaten een jaar geleden nog in tentenkampen. De betrokkenen van Welleer kijken met afgrijzen naar de huidige situatie in de vluchtkerk. Sander Bartling sprak met ze. De politie heeft woensdagmiddag 117 asielzoekers aangehouden... die het tentenkamp in Ter Apel niet wilden verlaten. De worden naar Groningen gebracht en daar verhoord. Door haar te de meneer, meneer in Die moet je is eigenlijk het tentenkampje ontstaan. Er stond daar een groepje van tien mensen, ja, en een man in de rolstoel, die konden we niet praten, dus we hebben we maar een tentje aangesleept. En zodra we ons omdraaiden en weer terug, terug waren richting huis, was het tentje, tent, tentje afgepakt.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 Uh, toen zaten ze ongeveer iets van vijf dagen op de Notweg. En ik woonde daar vlakbij toen. En uh, ik zag toen een tweet voorbij komen dat er truien nodig waren. Dus ik ben ik gaan brengen. Later ontstonden er tentenkampen in Den Haag en in Amsterdam aan de Notweg. Leila Galari organiseerde er met anderen het kamp tot het winter werd. Toen zijn ze: er komen het aanbod uh, van uh, winteropvang. Nou, uh, toen zijn ze echt met die, in de busjes gegaan. En binnen een uur waren ze weer terug, want het bleek een, een, een opvang te zijn. En het bleek uh, dat het alleen maar voor de, voor de nacht was. Dus ze moesten overdag op straat zwerven. Dus dat, en, en ze werden door heel Nederland verspreid. Nou, dat was allemaal niet de afspraak wat, uh, wat Van der Laan ons uh, beloofd had. Maar de tijd drong. Het kamp werd ontruimd op last van burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam. De vrijdag van de ontruiming kreeg ik eigenlijk al na twee uur nadat ze gearresteerd waren... Ik had eerst een telefoontje van uh, we worden weer vrijgelaten. En toen heb ik naar nou, iedereen gebeld. En er kwamen een aantal uh, aanbiedingen uh, van onderdak uh, binnen. De eerste was de bunker, daar hebben ze in de Vondenpark. Daar hebben ze één nacht geslapen. Toen heb ik ook een telefoontje gehad van iemand anders die bood een plek aan voor twee weken. Maar uh, ja, toen, zei, toen hebben ze de kraak al uh, gezet. Dus, uh, ja. De vluchtkerk. De vluchtkerk, ja. Dat was die zondag. Uh, er is een, uh, een humanitaire bezetting van deze kerk gekomen. Uh, aan het eind van de middag, 50 krakers hebben uh, ja, de deur geopend, de politie gebeld. En laten we... Een solidair gebaar is het zeker. Maar waarom kraakten de krakers juist dit gebouw? Naast nou, dit gebouw zijn twee woongroepen. En uh, zowel de enige woongroep als de wo andere woongroep zei, eigenlijk is dit de beste plek om het te doen. De kerk staat leeg. Er zijn douches, er is, stroom is water, er is elektriciteit. Dus dit is een goede plek om, uh, om ze op te vangen. So, Modern three weeks now. no heater, no water, no electricity. Er is al drie weken geen water, geen elektriciteit en geen verwarming. For three weeks no water, electricity en heater. Ja, yeah, no heater. Mensen worden de, de, ja, nu echt ziek. De, de, de, de heerst griep. De, het water langs de muren. Denk je dat er een betere plek voor die vluchtelingen gevonden had kunnen worden? Ja, ja, ik zeker. En waarom is dat dan niet gebeurd? Ik ben uh, vanaf het begin af aan eigenlijk vrijwel niet betrokken geweest bij uh, wat zij doen. Ze roepen geen hulp in van anderen. Ze... Maar, maar beschrijf die groep dan eens, wat zijn dat dan voor mensen die dat nu doen? Het zijn uh, voornamelijk tussen 25 en 30 wit en hoogopgeleid. En, en christelijk. Dat is, dat is de groep. En waarom doen die dan niet goed? Je zei al gebrek aan, uh, aan kennis. Maar ik heb nu begrepen dat ook het, het, het eten, de, de, de voorraadaanlevering niet goed gaat. Een groot uh, administratief kolos geworden. En dat terwijl op de Notweg, nou ja, het waren er evenveel mensen. Er was evenveel eten nodig, er was evenveel kleding nodig. Uh, maar dat, ik in me, dat deden we met een paar, paar mensen. En komen die mensen daar dan niet tegen in opstand, de vluchtelingen? Ze zitten daar en er is ook al een paar keer gezegd... Oh, als jullie niet dit of dat doen, dan gaan wij hier weg... en dan moeten jullie de kerk uit. Dan ga je niet zeggen van, goh, je doet het verkeerd. Of... En ze zijn door die groep in zo'n afhankelijke positie gedrukt... dat ze ja, nu ook niet meer weten of ze, of, of wat, ze, wat ze wel of niet zelf kunnen bepalen. Terwijl het hun vluchtkerk is en hun donaties zijn. En, uh, ja, het is van hun, de vrijwilligers, die zijn ook... Zij hebben op dit moment door hun contact met de diakonie... en door hun contract met de eigenaar de macht in handen. En dat weten ze. Bijdrage was dat van Sander Bartling. En morgen, de vluchtkerk is eigenlijk onbewoonbaar. Sommige mensen noemen het een dierentuin. Anderen noemen het een gevangenis. Het is niet een prettige plek. Dat is morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom... via Goedemorgen goedemorgennederland.nl Straks de Maltese ridderorde bestaat 900 jaar. Eerst uw hier Iris Matsmeets. Komend weekend begint officieus het Noordwest-Europese wielerseizoen. Er wordt twee dagen achter elkaar gekoerst in Vlaanderen: eerst de omloop en zondag Kuurne-Brussel-Kuurne. Alleen die laatste naam al doet de liefhebbers smelten. Dit weekend zal de Nederlandse Nationale Sportzender geen direct verslag doen van de koersen. Dat is een gevolg van de nieuwe politiek van hoe bekijken we wielrennen. Daarmee wordt de wielerfan direct en met een buiging doorgestuurd naar de VRT. De NOS zal het profwielrennen afdoen met een korte samenvatting in dit weekend. De Belg zelf uiteraard niet. Daar is de koers heilig en zijn alle ontsporingen en heftige vergrijpen... die de afgelopen maanden uit een diepe, onwelriekende put omhoog kwamen... met losse hand en glimlach bij het vuil gezet. Och, hebben vele renners de kluit belazerd? Hebben ze doping genomen? Ach, toch, het is wat. Onze zuiderburen pakken een glas en laten de zaak zoals die was... Is het u opgevallen dat in de schoonmaakwoede rond de wielrennerij geen enkele, ik herhaal, geen enkele Belg naar voren stapte en heel even beschaamd het vingertje omstak? Het land waar dus de koers heilig is, leverde geen enkele schuldige. Geen ex-renner of renner toonde spijt of berouw. Niemand herinnerde zich een vlekje uit het verleden. Men lachte wat gegeneerd in de richting van die moraalridders in het noorden en het leven ging voort. Vroeg is daar een vergeten begrip. Ik besprak de huidige situatie in de wielerwereld met een Vlaams collega. Waar maken jullie je druk om, was zijn enige vraag... en hij haalde zijn schouders op. De vraag is nu, wie hebben er gelijk in deze? Zij, die soms zo fraaie, vrome, katholieke liefhebbers... van de kleine versnelling en de grote leugen... of wij, de streng in de leerzijnde moralisten van de killenpolder... waar je altijd tegenwind hebt... Ik, ik ga zaterdagmiddag, ben ik bang, wel voor de televisie zitten. En ik zal ieder beeld in me opnemen alsof het Gods woord is. De koers begint. En ja, ze hebben de kluit belazerd. En ja, het is een dubbele moraal. En ja, ik ben liefhebber. Mart Smeet, morgen het ochtendhumeur van Koos Postema. us to memphis and papa would have shot him if he knew what he'd done Trans -Thieves, we'd hear it from the people of the town they'd call us Trans thieves, but every night all the men would come around and lay their money down It down. Gypsies, Tramps and We're hearing from the people of the town. They call it Gypsies, Tramps and Thieves. Share, Gypsies, Tramps en Thieves. Het is zeven minuten voor half elf. U luistert naar de Caro op Radio 1. De rooms-katholieke Maltese ridderorde bestaat deze maand 900 jaar. Maar ondanks dat jubileum van negen eeuwen blijft de organisatie relatief onbekend. En daardoor een wat mysterieus imago houden. Geert Klaasen. Journalist en Vaticaan-kenner voor de Cairo. Goedemorgen. Goedemorgen Sven. Wat is dat voor gezelschap? Ja, het, heeft de, de, het, het draagt de officiële titel de soevereine militaire hospitaalorde van Sint-Jan van Jeruzalem, van Rodos en van Malta. Ze lopen en, in uniform. Op. Ja, ze lopen in een he? groot kruis. Um, zeker. Um, dat heeft ook te maken met de bergreden. De, dus de acht zaligsprekingen in de bergreden. Um, en in die naam zit eigenlijk al een deel van hun geschiedenis uh, vervat. Um, zij zijn eigenlijk van de kruistochten die tijd. Ze hebben geprobeerd om... Um, um, de, de mensen die tijdens die kruisgrotten... De, de, de katholieken die gewond waren in het heilige land in Jeruzalem... om die te helpen. Ze werden er eigenlijk een beetje uitgegooid. Ze kwamen naar Rodos, vervolgens naar Malta. Daar kregen zij een soort katholiek imperium tot Napoleon kwam. En sinds die tijd um, zijn ze binnen de katholieke kerk... een soort enclave met eigen rechten, met ook uh, eigen geld. En ze mogen ook een eigen paspoort uitgeven. Het lijkt een beetje een anachronisme... Maar ik moet zeggen, ze doen goed werk. Dus het is binnen, binnen, binnen de staat Vaticaan, zal ik maar zeggen, nog ja. een aparte staat. Met uh, een eigen paspoort, uh, uh, een eigen munt, uh, uh, eigen postzegels. Ja, daar, daar, dat mag je wel zeggen, ja. Um, ze waren vroeger veel invloedrijker. Je moet bedenken, ze zijn van adel. Hè, dus de leden zijn allemaal van adel. Je moet van adel zijn om überhaupt toe ja. te kunnen treden ja, tot deze ja, orde. Ja, ja, ja, zeker. Kijk ook naar de Nederlandse mensen. Die, je hebt ook een Nederlandse afdeling die bestaat uit 125 leden. Oh ja? Daar zitten, ja. Ja, zeker. Wie zit er daarin? Nou, van mensen, mensen die wij als, kennen? Uh, ja, wij kennen bijvoorbeeld de oud-gouverneur van Limburg... de oud-staatssecretaris Bron van Voorst tot Voorst. Je hebt uh, mensen die luisteren naar de namen van de uh, schuren... Dat is de enige van de schuren, beetje wel waar twee van die kleine voornaamtjes bij zitten. Um, um, er zijn meer mensen van uh, deze vorm van adel. De huidige balju heet Van Meven en die heeft bijvoorbeeld um, bij de officiële um, feest wat de um, Maltese ridders in Rome hadden bij gelegenheid van hun 900-jarig bestaan. En ja. daar was de paus bij. Dat was ja. op, dacht ik, 9 februari. Nog uitvoerig met de paus gesproken. Ja. Um, en die hebben een eigen kantoor in Utrecht. Ja, ah, maar, En de koningin is ook lid van dit gezelschap, of niet? Ja, die is, uh, uh, heeft een, uh, een, een ridderslag gekregen. Dat is apart eigenlijk, omdat de koningin is van reformatorische huizen, zoals je weet. Ja, uitzondering en gemaakt. Uitzondering gemaakt geldt ook voor ons uh, Willem-Alexander. Waarom zeg ik dat? Omdat er een splitsing is geweest in de Maltese ridderorde. En, en dat zijn de Johanites geworden. Dat zijn de protestanten, ook van Adel. Ja. Nou, uh, zei je net de kruistochten. Dan denk je al heel snel aan intriges, da Vinci-code en geheime genootschappen... Dingen gebeuren die wij niet weten. Is dat in dit geval ook zo? Uh, ja, um, het heeft het karakter van een Old uh, Boys network. Um, met um, nogal wat uh, um, ruzies ook in de tent. Er zijn er nogal wat uh, afsplitsingen. Er zijn denk ik wel tien. Andere Maltese ridderorden, maar die zijn dan weer niet op adel gespitst, maar nee, op nee, goede werken. En daar heb je wel verhalen over uh, hoe, uh, ik wil niet zeggen de heren elkaar de tent uit, uh, uitvochten, maar um, niet echt heel fris. Nee. Nee. Maar wat doen ze eigenlijk? Nou, wat zij nu doen is um, vooral uh, hospitaliseringswerk, zoals dat zo mooi omschreven staat. Zij um, hebben bijvoorbeeld um, bij de aardbeving in Haiti of bij de... Um, ik heb het nu echt even over de laatste jaren, Sven... Uh, de uh, overstromingen in Pakistan, proberen zij werkelijk hulp te reiken... Uh, door uh, ziekenhuizen te bemannen, door uh, geld maar aan te geven. Maar zijn leggen. zij dan een soort van pauselijke artsen zonder grenzen... in een? kostuum in een uniform? Ik vind dat wel een goede omschrijving. Dat zijn ze inderdaad, ja. ja. En dat kostuum dat is echt een reliquie uit de... Uh, een relic, zou je bijna kunnen zeggen uit de middeleeuwen. Ze komen in inderdaad kostuum bijeen als zij een jaarvergadering hebben. Met dat rode kruis erop. Hè. Um, maar dat dragen ze zeker niet als zij in Karachi of in uh, Port-au-Prince in Haiti aan de gang moeten. Want dan zijn ze werkelijk gewoon bezig daar uh, de mensen te verzorgen. Nou, en je moet beneden er zijn ook een, een, een heleboel vrijwilligers die een, een lid zijn. Dat wil zeggen, niet echt lid, maar die zich uh, aangesloten hebben ja. bij deze Maltese ridder. Er zijn drie rangen hè, van ja. lidmaatschap, heb ik begrepen. Ja. Ja, en de, de, de hoogste moet je echt zo'n adel zijn. En daaronder, en is, geloof de derde rang is nog uh, uitsluitend het bereikbaar voor vrouwen. Dat wil ja, zeggen niet hoger ja, dan ja, de derde. Ja, ja, ja dat is, is uh, curieus, maar het is zo. Ja. Ja, echt progressief is het natuurlijk niet. En, uh, nee, maar echt... ze hebben wel invloed, hè? Nou, dat wil ik vragen. Hebben ze macht? En uh, waar staan ze? Zijn ze conservatief? Zijn ze aardsconservatief of juist progressief? Uh, nou, dat was, waren ze eigenlijk. Hè? De adel, de katholieke adel vroeger, was redelijk conservatief. Uh, ik zou willen zeggen dat ze uh, ook in de leiding een conservatieve uh, verschijning hebben, maar de mensen die uh, bij de Maltese orde als vrijwilliger bijvoorbeeld zijn, zijn absoluut niet conservatief. Integendeel, die zijn heel pastoraal en die, zijn, uh, die, die staan midden in de wereld. Maar de Maltese uh, ridderorde heeft wel een conservatieve uitstraling. Ja, juist dat wel. Goed. Nou, ze zijn 900 jaar. Is dat nog reden voor een feestje? Ja, ze hebben een feestje gevierd. Maar gaan wij er nog iets van merken met z'n allen? Of is het gewoon een curiosum? Nou, het is gevaarlijk om de term curiosum te hanteren. Want dat vinden zij zelf helemaal niet. Nee, natuurlijk niet. Ja, kijk, jij en ik, wij zijn, voor zover ik weet... van jouw kant, niet van adel. Nee. Sven Baron Kokko heb ik nog niet gehoord. Wij zullen dat dus niet kunnen worden, zomaar lid van de Maltese orde. nee. Uh, er, zijn, er wordt nog wel wat georganiseerd, ja. Ze komen eens per jaar bij in. Goed. Maar dat, daar komt weinig pers bij. Goed, 900 jaar zijn ze. Dankjewel, ja. Gerard Klaas. Oké, okay, bij. bye Einde van deze uitzending, half elf, is het namelijk... Dames en heren, meer informatie vindt u op kro.nl. Ook niet van Adel. En hij gaat het hebben over hoeren. Geloof ik. Jeroen Wielaert, Goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Heb je daar ervaring mee soms? Nee. Met geen van beiden. Oké. Okay. Jij? Uh, goed. Uh, wij zijn op de Wallen. Lijn 1 dus inderdaad naar de hoeren. Dat mag wel in het nieuws van Dorald Megens. Radio 1. Het NOS Journaal. De Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius staat opnieuw voor de rechter voor de moord op zijn vriendin, Riva Steenkamp. Aanklacht luidt moord. De aanklager verklaarde dat de Paralympiër eerst zijn protheses aandeed, zeven meter naar de badkamer liep en vervolgens het vuur opende. De advocaat van Pistorius ontkent dat er sprake is van moord. De Europese autoindustrie heeft een slechte januari maand achter de rug. Werd er werden nog geen 900.000 auto's verkocht. Dat is een daling van bijna 9% ten opzichte van een jaar eerder. Autoverkoop in Europa zit daarmee op het laagste punt in januari sinds 1990. Eerder werd al bekend dat er in Nederland vorige maand 30% minder auto's werden verkocht. Die sterke daling had vooral ook te maken met de belastingvoordelen die per 1 januari zijn komen te vervallen. En het wordt voor veel mensen met zonnepanelen op hun huis moeilijk om hun investeringen eruit te halen. Omdat de panelen veel eerder kapot gaan dan beloofd. Dat stelt Keuringsinstituut Kiwa, dat de certificaten van fabrieken van zonnepanelen heeft onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de fabrieken niet aan de eisen voldoet. En dat de kwaliteitscontrole te wensen overlaat. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie. Een file op de A15 Rotterdam richting Europoort bij Rotterdam Sharloe staat 2 kilometer door een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook. Op de A22 Velsen richting Beverwijk, tussen Knoop het velsen en Beverwijk staat 2 kilometer door een kapotte auto, is de rechte rijstrook dicht. Dit is Radio 1 NTR Lijn 1. Hier is Jeroen Dilaart. Goedemorgen vanuit de buurt in Amsterdam. Het is hier nog ochtend, ik zie de lichtjes nog niet branden. We zitten in het informatiecentrum van uh, de Gasthuisstraat. En we gaan het er dus eens goed over hebben. Ooit werkte ik bij Radio Romantica. Veel beluisterd Veronica-programma over seks, liefde en relaties. Eén van de uitzendingen was gewijd aan het oudste beroep ter wereld, prostitutie. Te gast was de feministische columniste Ariane Amsberg. Zij brak een lans voor de gelukkige hoer. De oprechte vakvrouw die in een grote behoefte voorziet. Amsberg sprak over penicure. Mij is het verhaal bekend van een prostituee, zeer gespecialiseerd in oraal... die vertelde dat ze aan haar moeder zei dat ze in de verpleging werkte. Dat was dus geen leugen. Over deze specialistes gaat het niet in de missie van Partij van de Arbeid-kamerlid Michte Hilkens. Zij maakt zich terecht grote zorgen over de vrouwen die gedwongen worden om zich te verhuren. We gaan erover praten met Evelien Tonkens, bijzonder hoogleraar actief burgerschap bij de afdeling sociologie en antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ik krijg ook een paar mensen aan de telefoon en misschien wel een van de specialistes zelf uit deze buurt. Um, wij zijn dus erg tegen die slavernij. Maar denken ook aan de vrijwillige sekswerkers En zeggen dus, geef ze een startkapitaal. Bent u daarmee eens of bent u het oneens? Heeft u ervaringen in de branche? Vertel het ons op 0800 1121. 0800 1121. En u kunt lekker tweeten naar Lijn1, hashtag Lijn1. En mailen naar Lijn1, apenstaatje, ntr.nl. Bro, stutuwees, zo voor sommige boeren. Beter bekend onder de titel van Hoeren. Ze lopen drie keer langs zonder binnen te moeren. Eén knip en ze staan al over hun toeren. Ze schreeuwen en ze lachen en ze doen wat uit. Ze kijken op wanneer en ze schelden hard uit. Gaal, hoer, wels, non, blijven gat. Zelf hebben ze nog nooit een echte vrouw gehad. Ze roepen allemaal dat neuken voor de poen het allerlaagste is wat de vrouw maar kan doen. Waarvoor je naar gaat roepen van openbare club, denk dan toch eens een naar maatschappelijke dood. Dankzij hoeren blijven mannen langer aan de bank. ze hoeren worden minder vrouwen aangerand. ze hoeren zitten mannen nooit om seks te En kan zelfs ook open nog een keer zijn zak legen. Dus behandel hoeren toch een keer correct. Wat ze doen nuttig werk en verdienen respect. Ik heb er nou natuurlijk niet meer over bitzen, want die zou het nog het minuutje niet. Als dorp, posten. Soms zo is wat een hoer. Een hoer argumenten is ten gunste de van de prostitutie hoeren. op. Evelien Tonkens, heeft hij gelijk? Goedemorgen. Uh, het is, het is toch wel een soort pleidooi voor de dames... wat we daar langs horen komen. Ja, uh, dat, dat hoor ik inderdaad, ja. Niet zozeer het laagste beroep ter wereld. Had het ook over het nut. Ja, uh, ik, nou, ik zelf vind ik dat eigenlijk nogal onzin. Ik denk dat je, uh, als, als je seks met iemand wil... dan in principe zou die dat vrijwillig moeten willen... Want anders is het ook een vreemde verhouding. Dus ik zou zeggen, succes, uh, daar, daar kun je op allerlei plekken kun je iemand oppikken. Maar prostitutie betekent eigenlijk al dat iemand het op zichzelf niet wil. Dat je er iets extra's voor moet doen, namelijk dat je hem ervoor moet betalen. Maar goed, daar kan je, dus, dus het gaat niet zozeer over vrije seks, maar het gaat over vrije betaalde seks, wat mij betreft. Uh, maar het grote probleem met prostitutie is. Vooral natuurlijk dat het enorm circuit van uh, vrouwenhandel en dwang met zich meebrengt. De slavernij. Ja, de slavernij. Waar de Hilkens nu in Zweden haar licht meer gaat over opsteken. Ja. Waarom moet ze helemaal naar Zweden? Kan Hoe, hier, hoeft ze het, het trouwens niet, nou ja. want het is tegenwoordig in Kopenhagen en Oslo ook. Ja. Um, maar goed, uh, het belangrijke is natuurlijk dat wij hier in Nederland... Uh, wij hebben gedacht ooit dat met de legalisering van prostitutie... Uh, dat daarmee uh, vooral ook de vrouwenhandel zou kunnen worden bestreden. Dat was een heel belangrijk argument om het te doen. En nu, tien jaar later, moet je dus vaststellen dat dat niet lukt. Want door de legalisering van prostitutie, of in ieder geval daarna... Uh, is het, uh, uh, het aantal slachtoffers van vrouwenhandel is verviervoudigd. Uh, en uh, dat is ook heel logisch. Als je het boek uh, Slaven in de polder leest hierover... Dank van u, wie? Van uh, Martijn Roesink en iemand die een moeilijke naam heeft, die ik nee. even kwijt ben... Maar voor excuus. Um, uh, Slaven in de polder dus. Dan zie je dat uh, juist door de legalisering uh, uh, is er een enorm circuit ontstaan... waarin, uh, waarin je eigenlijk ook heel makkelijk iemand quasi-legaal kan laten zijn. Grote, kwalijke business. Die ja, maar, en, het alleen maar in de hand werkt, hè. de legalisering. Is, is ja, een... en dat, dat, dat laat ze zijn in dat boek heel mooi zien. Het werkt het in de hand, omdat het namelijk voor de politie en justitie veel moeilijker wordt... om te zien wie er nou echt legaal en echt illegaal zijn. En je kunt eigenlijk heel moeilijk uh, achter, achter de voordeur komen. Ja. Terwijl als het verboden is, kan je zeggen... ja, ik heb hier sowieso toegang toe als politie... want het is namelijk verboden. Dus laat mij maar alles zien. Marike en... van Doornink is uh, fractievoorzitter van GroenLinks in uh, Amsterdam. Deskundige op dit gebied. Uh, aan de telefoon, helaas. Connie Anders. Uh, maar uh, u heeft het een andere opvatting... Ja, ik, ik, ik ben een beetje verbaasd over de, de cijfers die genoemd worden. Want die zijn niet zo specifiek. Het enige wat we hebben. Wij hebben, ze nog, niet, wij hebben we, ze nog niet genoemd, maar het gaat over nou, schattingen van dat, boven de, dat, de 50%. Dat, ja. hè? Nee, maar dat mevrouw Tonke zegt dat het aantal slachtoffers verviervoudigd is. Het is wel zo dat omdat wij in Nederland heel eerlijk tellen en ook een, een goede nationaal rapporteur op het gebied van mensenhandel hebben, wat de meeste landen niet hebben. Uh, kunnen wij ook veel specifieker zeggen, of kunnen we eerder, hebben we makkelijker toegang tot cijfers dan andere landen. Dus dat je sinds 2000, want die uh, rapporteur is er ook sinds 2000, dat je een toename ziet, is logisch, omdat er beter geteld wordt, omdat er beter naar gekeken wordt. En ook het argument van mevrouw Donkers dat ze zegt, omdat er uh, sinds de legalisering is het is het toegenomen en dat komt omdat het dan kan de politie niet binnen. Ook dat is, een, is een, een vreemde stelling, want de politie komt juist steeds meer binnen, omdat ze ook kunnen controleren op de vergunning. Ze kunnen op veel meer zaken controleren eh, of de bordeelhouder zich ook houdt aan of er geen minderjarigen zijn of eh, vrouwen gedwongen worden, maar ook of vrouwen wel onder goede arbeidsomstandigheden werken. Dus we hebben eigenlijk juist meer instrumenten. Evelien Tonkens, nou, Tonkens, het nou, werkt. Uh, nee, kijk, die verviervoudiging, dat komt inderdaad uit het slaven uit, uit de polderboek. Uh, het, het is zeker ook zo dat er meer geregistreerd wordt. En er wordt beter opgeleid. Dus dat zal inderdaad wat kunnen uitmaken. in dus je hoeft niet uh, de toename, maar, weten, maar dan vier wel. keer zoveel is dus wel oh, heel erg veel. Hè, dus dat kan niet alleen maar aan het beter opletten liggen. Uh, het tweede is over dat, het, dat ze overal binnenkomen. Nou, dat is, dat, is, dat is de theorie. Maar in de praktijk is het juist zo. Dat het heel, dat het heel, dat het heel moeilijk is om iemand die op dat, dat moment voorzien is van allerlei papieren... en die dan gaat zeggen dat hij hier vrijwillig is... en dat hij een eigen bedrijfje heeft. Ook heel veel schijn eigen bedrijfjes. Dat, om dat allemaal te achterhalen of dat waar is, dat is heel moeilijk. Want de hele, het, het hangt... En dat is wel het andere wat zo indringend in dat boek naar voren komt. Het hangt op de getuigen van de vrouwen. Daar hangt de hele zaak op. Je kunt mensen niet aanklagen als je niet die getuigen krijgt. En dat is een drama om te doen. Bijna niemand doet dat. We hebben iemand aan de telefoon die uh, over getuigen gesproken wel enige deskundigheid heeft. Martijn, je hebt, ja. hebt een relatie gehad met een, met een hoer, zeg maar... Op... Nou, hoe vind ik niet zo sympathiek woord zeg maar, een meisje die in die wereld zat. Laten we, het, sympa laten we, laten we het sympathieker maken dan. Vertel maar. Tien jaar geleden kwam ik een meisje tegen in uh, het uitgaansleven in Eindhoven, een Marokkaans meisje. En die, die vertelde me al drie maanden dat ze dat werk deed. En ik heb er een tijd een relatie mee gehad. Waarom weet ik er wel wat van? Dus, uh, wij mogen in Nederland heel trots zijn op ons positiebeleid. En... Uh, maar het is zo jammer dat mensen er geen verstand van hebben... en die, die helemaal geen verstand van die wereld hebben... dat die denken dat die meisjes dat gedwongen doen. Nou, ik, dat, dat komt wel voor. Het is een heel klein percentage, dat weet ik zeker. Want het merendeel van die meisjes... die vertikken het om ochtends om zes uur in bed uit te komen... en voor een paar euro per uur in de fabriek te werken of in de winkel te werken. En die willen gewoon twee dagen in de week werken. En dan willen ze drie, vierhonderd euro op een dag hebben... En dan kunnen ze de rest van de week weer lekker voor de televisie op de bank hangen of uh, iets anders leuks gaan doen. Maar hè? Martijn, Martijn, de, ja. deed deze Marokkaanse vriendin het uh, vrij, vrijwillig? Deed zij het voor zichzelf? Was zij een ZZP-ster? Ja. Nou, toen kon dat niet. Maar In de ZZP-skamer? Nog, was het nog, kon je nog geen belasting, uh, moesten ze, hoeven ze nog geen belasting te betalen tegenwoordig? Wel, en het wordt heel goed gecontroleerd, want de politie, die zou sinds de belasting moeten betalen. De politie die komt, uh, komt regelmatig langs voor controles, want ik heb, ik, heb, ja, ik heb toevallig ook kameraden die hebben ook, uh, uh, een kamerad heeft ook een vriendin die uh, in die wereld uh, zit, en ik, weet, ik, ik, ik ken wel wat meisjes uit de wereld. En ze, en het, ik heb nog nooit een meisje tegengekomen die ge, ooit bij verhalen kwam dat ze gedwongen werd. Die willen gewoon op een... Op, op, op. Die, willen, die willen niet. Maar, dit, maar nu gaat het wel weer heel erg de andere kant op. Maar er zullen best wel mensen zijn Evelien die niet Tompens. gedwongen worden. Maar het is, het is wel evident, dat is echt absoluut niet te bestrijden... Dat, en dan zijn de percentages tussen de 50 en 90 procent wordt gedwongen. Er is een enorme hoeveelheid gedwongen prostituees in Nederland. Die, die wonen gewoon hier en dat is, als je dat uh, tot je door laat dringen... dan kun je zeggen, we hebben uh, anderhalve eeuw of twee eeuwen geleden... bijna de slavernij afgeschaft, maar we hebben de slavernij... Gewoon hier... Om de hoek. Maar Mensen die tonker. geen eigen leven hebben. Die geen eigen geld houden. Die helemaal geen privéleven hebben. Niks. Uh, toch zou je oor kunnen hebben voor wat Martijn hier zegt. Hij uh, argumenteert heel duidelijk dat deze dames... en hij kent er blijkbaar meer... Uh, niet klagen over slavernij. Moet nee, even dat uitkijken. Klopt. Moet even uitkijken... overigens dank Martijn dat je belde. Moet even uitkijken dat dit geen welis-nietes-discussie wordt. Uh, uh, het, met cijfers over en weer. Ons idee is er is een proportionele hoeveelheid slavernij ja. aan de gang. Naast de vakvrouwen die uh, een goede boterham aan verdienen en, en er niet over, over klagen. Marieke van Doornik moet ook even proberen, Ik je... proberen van, van ja. uw kant ook... even buiten de welisnietes uh, sfeer van deze discussie te komen. Volgens mij, volgens mij is, is, is, heeft u helemaal gelijk. Want een van de ergste dingen in een prostitutiediscussie kan je welisnietes... want dan raak je in je stellingen. Terwijl wat iedereen wil is natuurlijk zorgen dat, uh, dat er geen mensenhandel plaatsvindt... en dat vrouwen die in een gedwongen situatie zitten zo snel mogelijk eruit komen. Dus elkaar bestrijden heeft weinig zin. Ik denk dat, dat de situatie in de prostitutie wat dat betreft eigenlijk nog nuanceerder is. Je hebt niet het verschil tussen meiden die het allemaal geweldig vinden en vrouwen die gedwongen worden. Maar je hebt misschien een klein percentage die met, met het eh, echt zo op het hoofd gedwongen wordt. Dan heb je een veel grotere groep die om economische zaken of in een schuldsituatie terechtkomen. Waardoor ze moeten gaan werken en toch afhankelijk van iemand worden. Dan heb je een groep vrouwen die liever iets anders zouden willen doen maar het niet kunnen. En dan heb je misschien weer een heel klein percentage die... Niet echt voor de lol doet. Dus al die schakeringen zijn er. En volgens mij is de oplossing. moet je zoeken in een prostitutiebeleid. wat zich met name richt op die hele grote middengroep van vrouwen. die op zich toch wel kwetsbaar in hun werk staan. omdat het niet hun allereerste keuze is. We hebben mensenhandelbeleid voor dat groepje. die echt met. nee, wat ik zeg, pistool op het hoofd. is. En uh, de vrouw met wie alles heel goed gaat, daar hoef je niet heel erg veel beleid op te maken. Dus je moet op die grote middengroep richten. En als je dan gaat kijken naar het verbieden... dan ben ik bang dat die vrouwen alleen nog maar zwakker in hun positie komen staan. Het gaat niet over het verbied, verbod op prostitutie. Uh, waar Meert de Heelkens op uit is... en wat ze naar Zweeds model hier wel zo in invo willen invoeren... is het beboeten en het bestraffen van hoerenlopers... Maar dan hebben die vrouwen toch geen beroep meer. Nou, als, we, als, als we morgen verbieden om iedere dat iedereen paardenvlees mag eten, heeft, heeft de paardenslager geen werk meer. Dus je kan het van nee, We wel, hebben het vandaag het niet over, over paardenvlees. <laughs> nee, maar ja. het, het, ik wil het beboeten van de klanten betekent dat uh, de vrouwen die in de prostitutie werken geen werk meer hebben. Als het zou lukken om elke klant te beboeten, dan hebben die vrouwen geen werk meer. Dus het is een omweg om te zorgen dat je inderdaad vrouwen niet criminaliseert. Nou dat is in ieder geval beter dan vrouwen wel criminaliseren. Maar wat... Je moet je wel afvragen... Wat helpt je de vrouwen die in de prostitutie werken ermee? Om mannen om te zorgen dat die geen klanditie meer hebben. Hij heeft zou... daarmee hun probleem opgelost. Ik zou, op dat uh, even... probleem, zeg. Ik zou willen dat een van de dames ook wil bellen met 081121. 0811 dus niet Martijn, maar ook een oproep aan de specialistes zelf. Um, Marieke van Doornik, je bent specialist op dit gebied hier in Amsterdam. Wij zitten hier zo dichtbij. Uh, komt u ook wel eens achter de ramen om er eens over te praten... om, om, om, om de inventaris te maken... Ik praat wel met vrouwen. Ik ga niet speciaal achter de ramen langs... omdat ze op dat moment aan het werk zijn. Dus dat doe ik dan eerder via de hulpverlening of zo. Als, als vrouwen toch bij uh, bijvoorbeeld de SOA-politiek zijn... of bij andere plekken, dan, uh, uh, dan, dan, dan probeer ik inderdaad wel in gesprek te komen met vrouwen. Ja. Evelien Tonkens, een en al nuance, waar u blijft volharden. En moet gewoon sterker, strenger... Aanpakken, nou, legalisering. Ik, ik, ik, maar je moet, ik vind zelf het allerbelangrijkste probleem hier is uh, uh, vrouwenhandel. En dat is echt een moderne slavernij. En dan kun je zeggen, er zijn ook mensen die doen dat vrijwillig, dat is dan leuk voor ze uh, misschien. Uh, maar, het, maar mijn belangrijkste punt is, hoe bestrijd je nou die moderne slavernij, die echt dramatisch is? Mm -hmm. En het is heel. Ik vind het dus, toen ik dat boek ook uit had, toen dacht ik, ik heb ook veel met verslachtoffers uh, uh, zelf gepraat, toen dacht ik. Uh, dit kan eigenlijk niet waar zijn dat je in een modern land zo, zo dichtbij, inderdaad 200 meter hier vandaan, mm -hmm. zijn er honderden, duizenden, uh, uh, die zijn in ieder geval per jaar, duizenden vrouwen uit Nigeria, uit het Oostblok, uit Rusland. Um, die hier een echt een slavenbestaan leiden. Dus de allerbelangrijkste zoektocht moet zijn... hoe kun je dat bestrijden? En dan is dus die legalisering... die helpt niet en die maakt het moeilijker. En dat zou voor mij het allerbelangrijkste zijn. Het gaat niet zozeer maar als je... oh. om maar het moraliseren ja. van prostitutie. Marieke van Doornink. Mensenhandel is natuurlijk een probleem, wat zich dus niet in de prost alleen in de prostitutie. afspeelt. mensenhandel vindt plaats in een heleboel sectoren, uh, waar mensen gedwongen worden, waar mensen zonder loon werken, waar mensen heel erg lang moeten werken. Ja, maar je, moet het goed, je moet natuurlijk niet goed. Je moet je moet natuurlijk niet goed praten. Ik praat helemaal niet goed, nee. maar waarom zou dan speciaal voor de prostitutie moeten we gaan verbieden, terwijl we in al die andere sectoren juist kijken naar het verbeteren van arbeidsomstandigheden, het aanscherpen van arbeidswetgeving, zodat die mensen door de arbeidswetgeving beschermd worden en niet kunnen worden uitgebuit. En um, kijken we in de prostitutie naar het verbieden van het vak, of tenminste het uitoefenen van het vak. Dat snap ik niet. Ik, ik snap heel goed dat je mensenhandel wilt bestrijden. Dat is... Um, een van de belangrijkste dingen wat er is. Want we kunnen absoluut niet ac accepteren dat er mensen worden gedwongen... dat er mensen worden uitgebuit, dat er mensen worden mishandeld. Maar waarom wordt er gezocht naar het verbieden? Nou, omdat met name hier... En dat is denk ik anders dan in andere sectoren... zoals de schoonmaak of de champignon-teelt of zo... Uh, met name in deze sector is het zo dat het juist dat, dat, uh, dat legale en het illegale zo enorm met elkaar verweven is. En dat het heel erg moeilijk is voor de politie en justitie die daar dus prioriteit van hebben gemaakt en echt enorm hun best hebben gedaan om dat te bestrijden. En dat zit onder andere, een aspect daarvan is wat ik net al noemde... Namelijk dat het hangt helemaal op de getuigenis van het slachtoffer. En het slachtoffer durft niet te getuigen. Want die is bang dat, die, dat ze daarna weer door diezelfde mensen wordt uh, gepakt. Dat haar familie wordt gestraft. Wat ook echt regelmatig gebeurt. Dus die durft niks te doen. En daar hangt het op. Dat zijn en dat dingen, is heel anders dan zijn, in andere sectoren. Dat zijn dingen die voorkomen. Ja. Echt degelijk geweld. Een heel erg Een geweld, sfeer ja. van angst. Een visieuze cirkel van angst. Of is het niet zo, Marieke? Dat is zeker zo. En dat zie, je, dat, dat zie je in de prostitutie heel sterk. In de prostitutie zie je dat misschien nog meer. Omdat juist het werk van prostituees het stigma op de prostitutie... een van de chantagemiddelen is die pooiers gebruiken. Dus dat is ook eigenlijk een, een pleidooi om het juist uit het verborgenen... en niet het verboden te doen. Want dan kunnen vrouwen misschien eerder wat zeggen. Maar die angst zit hem net zo goed bij de uh, laatste rapportage... bij de Keuringsdienst van Waarde zag je ook dat de mensen in de champ champignonstil... echt veel te bang waren om hun mond open te doen. Dus er is voor ons in alle sectoren van mensenhandel nog ongelooflijk veel werk te doen om te zorgen dat mensen op kunnen staan en... ...aangifte kunnen doen tegen hun tegen handelaren zonder angst. Dat is ontzettend belangrijk. Alleen ik geloof niet dat het criminaliseren van aspecten van prostitutie... ...wat het eigenlijk nog veel meer de illegaliteit indrukt, helpt. Ik zeg ook niet dat we hier in Nederland nou het, het, het schijnend voorbeeld zijn van hoe goed het gaat. Ik denk dat we in Nederland met name als het gaat om die arbeidsbescherming van prostituees, ...waardoor misstanden tegen te gaan zijn, ontzettend tekort hebben geschoten. Er is veel te, veel te doen. doen. Er is weerbarstige, taaie problematiek met voor- en tegens. Met eens en nietes. maar er zijn bij ook mensen aan de telefoon. Diane bijvoorbeeld, die ook een uh, zekere ervaring heeft. Vertel eens, Diane. Ja, ja dat wil ik wel vertellen. Uh, ik heb een zoon die is intussen 40 jaar... En die is al vanaf zijn puberteit heel erg geïnteresseerd in seks. Net als alle andere gewone gezonde jongens. Maar hij heeft een contactstoornis, dus een soort autisme. En hij ging altijd uit, maar hij kreeg het <coughs> sorry, niet voor elkaar om contact te leggen met een meisje. Of een beetje langdurig contact. En dat dus wilde hij ontzettend graag. Op een gegeven moment zag ik dat het zo'n probleem voor hem was... dat ik hem geld heb gegeven om daar een prostitueer te gaan. En uh, hij heeft dus wat jong uitkering. Dus ik geef hem eigenlijk regelmatig geld, één keer in de maand of zo, om dat te doen. En uh, ik vraag vaak aan hem, heb je wel eens iets in de gaten dat, het, dat die meisjes het moeilijk hebben of het liever niet willen? Want hij is zelf een hele zachtaardige lieve vent. En ik zie er helemaal geen enkel probleem verder in wat hem betreft. En ook, ik denk ook niet vanaf die kat en die meisjes. Ja, die maar, er wel op. maar praat, ja? Hij, praat hij erover met ze? Uh, in nou, zijn contactgestoordheid. Ja, dat is de, de laatste, geloof ik van kost duur zegt hij altijd maar. Dat contact. Want het is, geloof ik, binnen een kwartier over of zo. <laughs> Daar, dat weet ik niet precies. Maar het is geen langdurige, intensieve contact. Of maar hij heeft, dat... heeft er dus geen moeite mee dat hij het doet. U, u stimuleert het. Maar wij spreken alleen maar. Uh, nou, ik zie, ik zie gewoon zijn, zijn probleem. Ja. Uh, en ik zou het gewoon wel heel hardvochtig vinden als hij dan. Uh, daar wel behoefte aan heeft, uh, daar geld dan ook voor betaald. En dat hij dan als een soort uh, ja, crimineeltje uh, bestempeld wordt. Ja, dan heb ik een mail van een zekere Henriette Die vraagt zich af waarom gaat de discussie nooit over de echte daders... de hoerenlopers zelf? Nou, ik geloof dat u uh, uw zoon niet herkent in dit beeld. Uh, hij is geen dader, volgens u. Is die er niet meer? Nee. Wat jammer... Uh, misschien moet Maar hier, volgens mij kun je. Tonkens. Nou kijk, uh, ik kan me dat heel goed voorstellen, dit verhaal. Um, het is overigens al heel lang zo dat helemaal buiten de hele straat, prostitutie enzovoorts, er voor, me, voor mensen die uh, op een of andere manier vanwege hun uh, handicap of, uh, of ziekte. Uh, ...geen normale seksuele verhoudingen kunnen aangaan... Die, die, dat, die, dat, ...dat daar speciale hulpverlening voor is. Dat wil zeggen dat daar betaalde het, prostitutie het voor het is. Die... Dus dat kun je volgens mij helemaal buiten de, de hele straat prostitutie houden. Ja, maar dit, dit is toch duidelijk een, een, een bezorgde moeder die vol liefde over haar zoon vertelt... die blijkbaar op deze manier toch Jawel, maar dat is al... een zeker gerief... Ja, maar dat, is, dat valt dus gewoon onder, zeg maar, de, onder de... Ja, daar kan je ook wel weer van denken wat je ervan wil denken. Maar dat, dat is al jarenlang zo. Dat valt onder de gewone hulpverlening. Daar, kun je op zich, daar kon je t, althans tot van ja, daar ook, weer, kon het tot voor kort zelfs ook ongeveer gratis krijgen. kom ik weer terug bij Ariana Amsberg... die ook met een zekere liefde sprak over die penicuur. Er zijn dus ook goede dingen aan... Nee, ik dat, nou, je kunt zeggen dat voor je zou je zou kunnen betogen dat voor sommige mensen die het heel verder heel moeilijk hebben, dat zouden dan overigens ook vrouwde, vrouwen moeten zijn. Uh, dat je daar iets bijzonders voor regelt, maar daar heb je nog niet. De hele gewone straatprostitutie met ook, en dat is denk ik in Zweden vinden ze dat ook een belangrijk punt. Zoals de prostitutie uh, is geregeld en geregeld zal blijven, is het zo dat het een bijzondere vorm van publieke vrouwenvernedering is. Zeker in Nederland, waar vrouwen eindeloos achter die ramen zitten, clubjes, mannen daaracht, daar, daar, daar, daar langs lopen. dat is een bepaald is soort asymmetrie waarvan de minister in Zweden ook terecht zegt... Van ja, zolang iedereen zegt, ja, ik wil eigenlijk niet dat mijn dochter daarin gaat werken... kun je niet zeggen dat het normaal werk is. Ilonka, uh, Stekelbro hebben we aan de telefoon. Een ervaringsdeskundige ook, projectleider in de prostitutie. Wat vindt u van de hele situatie en de discussie? Uh, ik vind het een uh, zorgelijke discussie. Ten eerste, uh, we hebben een Europese Commissie voor de Rechten van Sekswerkers... En daaruit blijkt dat ook in Zweden prostitutie flol opfloreert. Het gebeurt alleen in het illegale circuit. En wat we nu heel erg in Nederland zien... is dat uh, door de maatregelen, waarschijnlijk heel goed bedoeld van de overheden... zien we dus dat uh, de gewone vrijwillige sekswerker... die wordt al uit het legale circuit verdreven. De gedwongen sekswerkers moeten zo'n 500 tot 1000 euro... ...per dag in leven. Nou, dat lukt in deze tijden sowieso niet. Dus wat krijg je? Er wordt onbeschermde seks aangeboden voor lage prijzen. De vrijwillige sekswerker kan en wil daar niet tegenop concurreren. Dus die gaat ondergronds. Die gaat via het huis werken, die gaat in Deze dames stoppen echt niet met hun werkzaamheden. Het gevolg is dat er geen overzicht meer is op de veiligheid van deze dames... Want met de gezondheid dus er is geen controle, er is totaal geen overzicht meer. Dus wat we nu gaan doen is inderdaad, we gaan het Zweedse model nadoen. Want straks zijn er namelijk in het legale circuit geen vrijwillige sekswerkers meer. En ik denk dat dat een ontzettend uh, een groot probleem is. Het is net als destijds met de drooglegging in Amerika en vorige week de kleine cafés en roken. Het gaat toch door en het vindt... Toch zijn weg. En het heeft dus ook uh, gevolgen. Het kan van kwaad tot erger uh, gaan, Ilonka. Nou dit is op het moment. Is het al van kwaad tot erger aan het gaan? De situatie in het legale circuit in Nederland is al heel erg nijpend. Um, vrouwen weten niet meer uh, waar ze de inkomsten vandaan moeten halen. Dus er is een prijzenoorlog gaande. Dus het is al heel erg vreselijk. Op slaat dit de, slaat dan... de crisis hier ook toe in deze sector? is uh, zeker het laatste jaar heel erg toegeslagen in deze sector. En dat, voor, dat is ook een van de redenen waarom uh, gedwongen sekswerkers... voor hele lage prijzen onbeschermde seks aanbieden. Ja, dat heb ik nog. En dan, dan denk ik ook nog eens even aan de hilarische reportage... van collega Matthijs van der Wiel van NOS Radio 1-journaal... gisteren uit Alkmaar. Je had een paar van de heren voor de microfoon... althans heren die wel wilden praten... en die zeiden dat ze toch zouden gaan. Ook als ze zouden worden beboet... Ja, maar laten we nou eens van uitgaan dat 80% van de Nederlandse mannen wandelaar is. Prostitutie bestaat al eeuwenlang. Hoe kan je het in je hoofd halen om te denken dat het zal verdwijnen op het moment dat wij klanten gaan criminaliseren? De prostitu prostituees bestaan in Zweden. Hoe in hemelsnaam kunnen prostituees bestaan? De prostituee bestaat omdat daar klanten zijn. Kijk, dat die klanten er zijn, dat blijft absoluut zo. Die kan gewoon mee dat illegale circuit in. Ik was toevallig gisteren ook in Alkmaar. En de dames daar zitten echt met de handen in het haar. Ze hebben zoiets van, hé, hey, wij kunnen niks meer verdienen. We hebben geen normale prijzen meer voor ons werk. Dit moet veranderen. En er zijn maar ontzettend veel andere maatregelen die je wel kunt nemen om gedwongen procedure. En wint nou, Tonkers nog heel nou, kort even, want we hebben nog maar een kleine die, minuut. Die maatregelen zijn allemaal geprobeerd, die werken niet... In Zweden is het niet zo dat het enorm is toegenomen. In Zweden is de straatprostitie gehalveerd. Het is voor een deel verplaatst inderdaad, naar bijvoorbeeld internet en zo. Maar minder dan in andere landen. In Zweden eh, is het namelijk ook zo dat mensen, behoerenlopers, worden eh, beboet. Inderdaad, maar ze krijgen ook een brief thuisgestuurd. En dat laatste, dat is het meest effectief. Want dan zit daar toch de schaamte weer bij. En uiteindelijk denk ik dat het belangrijker is om eh, vrouwenhandel te bestrijden... dan om de rechten van... Uh, zogenaamde sekswerkers... Uh, Zorgen in Zweden uh, dat je... Als, als baan, dat die dan geen baan hebben, dat vind ik dan minder erg. Dank u wel, Evelien Tonkens. Zorgen daar in Zweden dat je de postbode voor bent. Dit was lijn 1, gordijn gaat hier dicht. Straks weer open bij de gids, bij de preutse Felix. Het is goed dat vakbondsleden worden voorgetrokken bij cao onderhandelingen Het is het afdwingen van een lidmaatschap. Het is nog één stapje en we komen bij Amerikaanse toestanden... Wij betalen maar, wij doen maar, maar iedereen profiteert mee. Dit is leden kopen, dit moet niet. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling, een gast in de studio. Het feit op zich dat niet vakbondsleden niet hoeven te betalen... ja, dat steekt ook echt op de werkvloer. En uw mening die telt. En die regering, ja, uh, wat doet die regering eigenlijk voor ons? Luister vanmiddag van half twee tot twee naar stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.